9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is geen verband tussen kanker en sporten op kunstgasvelden met rubberen korrels. Dat blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse kankerspecialisten. Ze keken naar jongeren uit Californië die veel sporten op rubbergranulaat. Ze kregen niet vaker lymfekleerkanker dan jongeren die op gewoon gas sporten. In Nederland ligt het sporten op rubberen korrels onder een vergrootglas... na een uitzending van Zembla. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken geweest...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 Ook Amerikaanse politici willen uitleg en in de VS wordt onderzocht of Facebook de privacywetten heeft overtreden. Bij een raketinslag op een drukke markt in Damascus zijn volgens Syrische staatsmedia zeker 35 mensen omgekomen. De getroffen markt ligt dicht bij de rebellenenclave Oost-Ghouta die het Syrische leger probeert te heroveren. En volgens het leger vuren rebellen geregeld raketten af op burgerdoelen in regeringswijken. De rebellen ontkennen dat. En Supertrash, het modemerk van OJ Gulchen, heeft faillissement aangevraagd. De aandeelhouders hebben besloten om niet verder te gaan. Het bedrijf zou te veel verlies maken. Er werken 150 mensen. Of de kans is op een doorstart of een overname, is nog onduidelijk. Het weer nog. Vannacht, vooral in het oosten, wat mist. In het binnenland kan het glad worden. Daar komt de temperatuur iets onder nul.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is nog steeds veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en roeleva moet je nog rekening houden... met ruim een uur extra reistijd. Er zijn bij roeleva twee rijstroken dicht... omdat ze daar asbest aan het verwijderen zijn... Gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren, maar je kunt het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Dan nog een bericht voor treinreizigers, van tussen Leiden en Alfa aan de Rijn rijden geen treinen door een aanrijding. Ook daar moet je rekening houden met extra reistijd. Mijn naam is Lilian Marijnis en ik vraag me af, waarom wordt er winst gemaakt in de zorg terwijl u hoge premies betaalt?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 huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap... hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op... vliegwinkel.nl Een Asus ROG laptop met 250 euro korting. Nu bij alternate.nl Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op...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 EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Nog een half uurtje langs de lijn en omstreken. Ja, zometeen is uh, Boswachter Hanne de te gast. Zeker nog, ze is er al. En ze vindt dat we meer moeten gaan genieten van de natuur. En daar heeft ze een boek over geschreven. Ja, en ik ben gisteren ook nog met haar meegegaan naar het Nader Meer. Wat een mooi filmpje heeft dat opgeleverd met je, je drone weer in je achterzak. Kijk maar even. Ik mocht lekker weten. Uh, op de Twitter van Rentza, daar staat hij ongetwijfeld uh, ook ergens terug te vinden. Verder horen we voetballer Lennon T, die wereldnieuws werd omdat hij bloed afstond aan een patiënt met leukemie. Het maakt hem niet uit dat hij daardoor de wedstrijd tegen kop. PSV moest missen. En onze uitzending is korter omdat we vanaf half tien... Uh, bij de collega's van WNL gaan horen wie het beste raadslid van Nederland is geworden. Ja, en dat uh, laatste half uur van Langslijnen Omstreken beginnen we... om vijf minuten over negen met het belangrijkste sportnieuws op een rij. Lars Boom moet de voorjaarsklassiekers aan zich voorbij laten gaan. Boom onderging een operatie omdat, uh, omdat hij last heeft van harte ritme, stoornissen. Uh, dat willen ze graag verhelpen. En nu neemt hij de tijd om weer op zijn oude niveau te komen. Straks gaan we nog even met hem bellen. In de ronde van Catalonië heeft Alejandro Valverde een dubbelslag geslagen. Valverde won de tweede etappe en pakte ook meteen de leiderstrui. Robert Geesink stapte halverwege de etappe af vanwege knieklachten. En Reinier Robbenmond maakte het seizoen af als hoofdtrainer van Willem II. Robbenmond zat al als hoofdtrainer op de bank na het vertrek van Erwin van der Looy. Onder zijn leiding speelde Willem II twee duels en pakte erin vier punten. Eén van die duels was natuurlijk die klinkende 5-0-overwinning op PSV. Sunday Olysee en Fortuna Sittard zijn tijdens een arbitragezaak... die was aangespannen door Olysee, niet tot een compromis gekomen... Odyssey werd half februari op non-actief gesteld... omdat hij volgens Fortuna zich zou hebben misdragen... tegenover personen binnen de club. Odyssey beticht op zijn beurt Fortuna onder andere van illegale praktijken. De arbitragecommissie van de KNVB doet over vier weken uitspraak. Worden we gelukkig van een leven binnen met Netflix. Nee, zegt Boswachter. Hanna Smetten in haar boek uh, Hashtag Gaan. Spoort zij ons uh, aan meer naar buiten te gaan en te genieten van de natuur. Want ons dicht bevolkte kikkerlandje heeft aan planten en dierenrijk... meer verrassingen dan we denken. Dag Hanna. Goedenavond. Um, even, toen jij, laten we zeggen, een jaar of elf was... en ik had dan tegen je gezegd, jij wordt later Boswachter, had je me dan geloofd? Jawel, ja dat denk ik wel. Ja? Toen ik een jaar of elf was was ik al altijd uh, heel veel buiten aan het spelen. Ik wil, moet wel zeggen, ik uh, riep altijd dat ik bioloog of dierenarts wilde worden. Uh, maar mijn exacte vakkenpakket uh, dat liet wat te wensen over. Omdat ik voornamelijk veel aan het sporten was en uh, leuke dingen aan het doen met vriendinnen. Mm -hmm. En heel uh, goed aan het sporten was hè? Nou ja, ik heb wel mijn best gedaan in Nou ja, ja, je kon heel goed schaatsen? Ik kon aardig schaatsen en ik heb later fanatiek gewielrend. Tot op, op het hoogste niveau? Ja. meegedaan aan NK's. Je hebt in peloton meegereden, waar Marianne Vos ook deel van uitmaakte. Ja. Maar Marianne Vos reed dan begrijp ik meestal vooraan. Die reed meestal vooraan, ja. En de koersen dat ik er tegenkwam, dacht ik wel, oh ze heeft vast een slechte dag. Maar goed. <lacht> uh, <lacht> er is één, één wedstrijd geweest, de ronde van België. Dat was een, uh, een meerdaagse. Waarin ik het eindelijk een keer heb gepresteerd om uh, in het eindklassement voor haar te finishen. Hmm. Toen had zij echt een slechte, uh, slechte week hoor. Maar goed, dat was wel een soort Gent-Wevegem, Gent uh, top 30 toch? Top 30 een keer Gent-Wevegem, ja. Marianne je Vos koers. dus een keer verslagen, dat dat nou moet ja, goed ja. Ja, ja, zo moet je Ze het had zeggen. een andere rol toen, zullen we maar zeggen. Ja. Ik denk dat zij toen knecht was om, om haar pupil een beetje te coachen. Maar dat schaatsen, zo begreep ik in ieder geval dat dat, dat, dat meer van je ouders kwam dan van jou. Ja, vooral mijn moeder was een uh, enthousiaste schaatser. Ze kan niet, zelf niet heel erg goed schaatsen, zeg maar helemaal niet. Maar ze vond het wel heel leuk. En uh, Rintje Ritsma is ergens ver van ons nog familie. En mijn moeder vindt dat dan heel leuk dat we dan ook uh, op schaatsen moeten. Ja. Dus uh, nee, ik ben de oudste van, uh, van vier kinderen. En uh, ik was de eerste die de sjaak was om op schaatsen te gaan. Je was degene op wie de droom geprojecteerd werd. Uh. Ja, maar wel pas toen ik dertien was heeft ze me op schaatsen gezet. Ja. Uh, en ja, eigenlijk was het best wel leuk. Het was vooral heel gezellig, maar uiteindelijk bleek dat ik het ook nog wel aardig kon. Uh, niet zo goed dat ik de top heb gehaald, maar wel beter, denk ik, dan, uh, dan gemiddeld. Ja, ja. En ik heb er wel een heleboel plezier uit gehaald en heel veel mooie jaren. Ja, je enkel beleefd. ging toen dwars zitten, letterlijk en figuurlijk, hè, geloof ik. Ja, mijn knie. Oh, je was je ja, knie. Ja, mijn oh. knie die is met een handbalwedstrijdje gescheurd. En, uh, Want dat nee, deed je ook nog? Ja, dat deed ik ook nog. En tennis? Ja. Ja, dat is en wel een hand, hele tijd en a, en geleden handbal. handbal ja, ja, ik vind eigenlijk alle hebt sporten wel, leuk. Je ja, uh, acht carrières achter de rug. Ik... Allemaal logische opstapjes naar uh, boswachters. <laughs> nou, het is wel allemaal buiten. <laughs> ja, dat is Ik, ik was wel Handball echt een niet, toch? Ja, ook, ja, ook ja, wel. Ook, ja, ja, dat kan ook weer aan. Ik moet zeggen, ook met handbal hunkerde ik altijd weer naar het veldseizoen, hoor. Ja. Dus als je gewoon weer lekker maar, buiten maar, speelt. Maar, maar, maar toch, als je dan door uh, op een gegeven moment kom je in de reclamewereld terecht... Mm -hmm. want je, je, je kreeg toen de opdracht om, geloof ik, een prisma... het horlogemerk in de markt te zetten? Ja, dat is toen mijn uh, afstudeerstage geweest... toen ik uh, communicatie studeerde, toen nog aan de hogeschool in Holland. En uh, toen ben ik gaan werken bij een reclamebureau... En daar vroegen ze inderdaad uh, als afstudeeropdracht... wil je dat merk Prisma, horlogemerk, echt Nederlands merk, me Nederlandse roots... wil je dat meer in de markt gaan zetten? En ik moet eerlijk zeggen dat ik toen nog geen idee had hoe je dat deed. Maar wat ik daar wel heel erg heb geleerd is dat je het merk moet laden. Dus dat je heel erg moet kijken wat past er nou bij en wat, wat spreekt mensen aan. Mm. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk uh, ja, nu nog steeds, uh, dat ik dat nog steeds meeneem... en nog steeds uh, heel erg bezig ben met de natuur in Nederland. Uh, ja, toch, Promoten. Uh, te promoten, Maar ja. wat, wat was er niet leuk aan dat wereldje? Want je hebt niet voor niks uiteindelijk de overstap gemaakt naar, naar een beroep naar buiten. Ik bedoel, het is toch een wereld met allemaal veel jonge mensen, lekker hip, veel bolletjes, leuke feestjes, leuke opdrachtgevers. Ja, nou ja, dat is inderdaad wel wat ik in eerste instantie dacht, superleuk, gaan we doen. Alleen ik schaatte toen denk ik nog, uh, ik toen redelijk fanatiek nog steeds. En ik merkte toch, weet je, op een borrel ging ik dan toch eerder naar huis, omdat ik de volgende dag nog een PR wilde schaatsen in, uh, in of, ja, het, het bleef altijd een beetje dat ik denk, ja, waarvoor? Wat doen deze mensen eigenlijk de hele dag? Het, het ging vaak over feestjes en over champagne, ontbijten en weet ik het wat. En ja, dat was gewoon niet helemaal waar mijn, uh, waar mijn hart sneller van ging kloppen. En ik heb. Echt wel naar mijn zin gehad ik bedoel, We hebben echt lol gemaakt. Maar als je dan kijkt puur naar het werk wat je doet, weet je, dan ben je bezig met een, met een horlogemerk in de markt zetten of uh, kaas promoten of noem maar op. En dan vroeg ik me toch altijd een beetje af: van, joh, wat maakt het nou uit of we met een prisma-horloge lopen of met een ander merk-horloge? Weet je, mm. uh, waar doe ik dit nou eigenlijk voor? En dat, dat ik eigenlijk continu ik ben best wel gaan jobhoppen van reclamebureau naar reclamebureau, naar grote, bureau, naar grote bureau, naar kleine bureau, uiteindelijk naar een pr bureau want Ik denk dat is misschien nog iets. Uh, meer dat je zelf weet je, creatief moet nadenken, hoe bereik ik nou de media? Wanneer nemen ze nou een, een stuk over dat merk wat ik graag in de markt wil zetten op? Waardoor het niet zo uh, ja, advertising gericht is. Mm -hmm. Maar ik bleef altijd een beetje zoeken naar voldoening. Weet je, een beetje het maatschappelijke, uh, de maatschappelijke bijdrage. En ik, ja, ik werd er gewoon niet heel erg blij van. Dus ik heb mezelf op een gegeven moment gewoon echt afgevraagd van joh, weet je, waar word je nou blij van? Nou, vertel eens. Nou ja, het eerste was sport, maar dan wel zelf als de topsporter... en niet als uh, trainer of coach of communicatieadviseur of wat dan ook. Maar over het meer dat uh, gebeurt niet zo vaak. Ja, vorig jaar nog gedaan. Ja, zeker. Maar, maar wel, ik bedoel, ja. in de zomer komt dat weinig voor... dus dan moet je toch iets anders verzinnen. Nou ja, precies. En dan blijkt toch wel... Ja, weet je, het speelveld van al mijn dromen van jongs af aan... dat is toch altijd de natuur geweest. Uh, met paplepel ingegoten door mijn ouders. En eigenlijk ook in al het sport... en uh, eigenlijk alle stappen die ik heb genomen... Ook toen ik studeerde op een gegeven moment uh, aan de UvA in Amsterdam. Uh, veel vriendinnen woonden in Amsterdam. En ik had, weet je, ik vond het prima om in Amsterdam te zijn, maar ik was altijd heel erg blij als ik gewoon weer lekker die polders in kon op mijn racefiets. En weer naar de Grutters en de te kon kijken. Ja, ja. ja, Dus dat bleef altijd wel uh, terugkomen. Maar hoe doe je dat dan? Want je, je, je, hebt niet, uh, je had niet echt de papieren om boswachter te worden. Nee, helemaal niet zelfs. Uh, dus ik heb. Uh, een beetje gezocht, weet je, bij non-profit organisaties. Ik denk, nou, misschien kan ik bij Greenpeace of bij WNF, een beetje bij dat soort dingen uh, aan de gang als communicatiemedewerker, weet je wat een beetje in, het, in de lijn van je studie ligt. Maar toen kwam ik eigenlijk per toeval een vacature bij Natuurmonumenten tegen die een boswachter uh, communicatie en recreatie zochten. En ik keek naar dat profiel. Ik denk, ja, ik voldoet er niet aan, want de groene kennis die ontbreekt wel, weet je, ik weet wel wat van vogels en uh, van herten, maar niet zo heel veel. Um, maar ik dacht wel, ik kan best wel wat misschien... in die communicatie-recreatiesfeer. Ze wilden toen best wel meer wat met natuurbeleving gaan doen. Ja. Daar kan ik met die reclameachtergrond misschien wel een rol in... Uh, vervullen. Ja, nou, zo wist je zelf uh, naar binnen te praten, zullen we zeggen. Uh, ja. we, maken, we maken even een sprongetje. Het bleek een gouden match te zijn, want jij bent gelukkig en ze zijn heel blij met jou. Tenminste, daar ga ik vanuit als ze op het nee, boek, het het staan, een boek mag staan. Uh, dat hoort op met de leukste boswachter van Nederland. Tenminste, ik ga vanuit dat jij dat niet zelf geschreven Nee, dat heb ik niet zelf geschreven. <laughs> <nee. laughs> en vanuit die functie nam je mij gisteren mee... naar een broedende aanschool kolonie op het Naardenmeer. Het is een uh, schitterend natuurgebied midden in de Randstad. Laten we even luisteren. Zo, we zijn aangemeerd. We zijn aangemeerd. Oh joh, dit is echt om ons een beetje verborgen te houden. Dit is echt om ons een beetje verborgen te houden. En ik moet zeggen, dit heeft er ook wel een beetje mee te maken dat uh, die nesten die komen ook op een gegeven moment boven je hoofd. En de ja. aalschroepers poepen nogal veel. Oh joh, om je haar ja, te ja. beschermen. Nou ja, precies. Je maar je begint wel een beetje te ruiken hoor. Even ja, ik begin nu een beetje poepen. Een beetje visachtig, uh, nu zie je het ook uh, op het pad. Dat is allemaal uh, poep? Dat is allemaal poep, ja. Het is dit is de uitkijkspot. Ja, dit is de observatiehut. Je kan hier dus overal omheen. heen, kan je naar buiten kijken. Er wordt al flink gebroed. Ik was hier uh, vier, vijf weken geleden, toen werden er nog vooral nesten gebouwd. Maar nu zie ik toch heel veel Aalshoefers echt uh, ja, op het nest zitten. Dus daar zitten wel wat eieren onder. Ja, ik moet even zeggen dat als mensen de webcam aan hebben staan. En op het moment dat de uitkijkpost uh, werd genoemd, kwamen er beelden van de drone. Dat u niet denkt dat die uitkijkpost zo hoog is. Dat nee. <lacht> je daarmee, op nee, die ze... manier de aalscholvers kan zien. Dat, dat is nu niet zo. Nee, ja, die uitbreidtrip is inderdaad in, de, in dat filmpje te zien, ook op de website ah. eh, van Radio. 1. Maar wat wel grappig is, want we komen inderdaad door zo'n tunneltje uiteindelijk bij die uitkijkpost. En, en je waarschuwt over de poep. Uh, en later kregen we op Twitter ook nog wat reacties, omdat die poep. En je zei dat zelf al daar, want dit is eigenlijk bij die aalscholvers, nu zitten te broeden. Dat is, al, dat is niet meer hun eerste gebied, zullen we zeggen. Want dat eerste gebied, daar, daar is geen boom van overgebleven. Want die, die poep die verwoest alles. Klopt. Dat is zo ja. zuur. Die bomen die, die kunnen daar niet tegen. Nee, die kunnen daar niet tegen. Die vergaan op een gegeven moment helemaal. We hebben ook de kolonie in het Naar de Meer hebben we helemaal ingedampt. Dat heb ik je gisteren volgens mij niet eens verteld. Uh, omdat het Naar de Meer heel schoon water heeft. En als al die aalscholverpoep uh, in ons schone Naar de Meer water Meerwater uh, zou. Komen, dan uh, zouden heel veel uh, soorten die er nu zitten uh, verdwijnen, hm. dus dat wordt helemaal buiten het naar de meer afgevoerd. Ja. Dus we zijn heel blij met onze aalscholvers, maar we ja, we beheren ze ook wel. Ja, en het is wel zo. Want het gebied wat dan he, waar, waar die bomen weg zijn, dan konden andere diertjes dan weer van profiteren. Begrepen. Ja, zeker, dat zie je natuurlijk altijd. Je wil je wil ook niet overal bos hebben, want dat is heel monotoom, dus eigenlijk is het heel fijn dat er op een natuurlijke manier ze uh, dus daar... even voor bomen kunnen wegpoepen. Ja, ja. nou ja, wel. ja, dat is nu weer een prachtig rietland. Je hebt het gisteren gezien, de kiekendief die ja, graag. Ja, dat is waar. Misschien maar, en, kunnen we even... Want Robert, jij komt te weinig buiten, vind ik, in je leven. En ik ook, als stadsmens. Okay. Uh, even een paar goede tips. Ook voor de luisteraars, want we zijn allemaal gevoelig... voor Netflix en de televisie en uit andere het, dingetjes. Uit het boek, hè? Uit, het boek uit het boek. Okay. Hashtag gaan. Ja. Uh, noem je, maar eens want we hebben nu naar de meer gehad. Ik wil gehad. wel zeggen dat je geschiedenis zie je wel terug. Je geschiedenis in de manier waarop het is opgezet. Ik weet niet hoeveel invloed je zelf hebt gehad. Maar de manier van verkopen, ja. de samenstelling... Uh, de mooie foto's die erin staan... Het ziet er goed uit. Het Dank ziet er goed, goed uit. uit. Ja. Dankjewel, maar ja, het, is het is wel een wisselwerking geweest. Van, uh, ja. Uiteraard staat een ja. heel team achter. Zeker. <laughs> nee, ik besteed liever de tijd aan ja, uh, twee ja. mooie tips. Twee Voor... mooie tips. Nou, um, in, van jongs af aan kwam ik altijd in het Dwingelderveld. Uh, vanaf dat ik uh, een jaar of acht was, zijn we Drenthe, inderdaad, bij Dwingelo. Sowieso een heel leuk dorpje om een keer te bezoeken. Maar als je daar uh, lekker doorheen fietst of wandelt, of ik ga er zelf graag paard rijden. Um, daar zou ik zeker een keer heen gaan op zoek naar de schaapsherder... met zijn Drentse heidenschapen. Uh, maar ook naar bijvoorbeeld adders. Die kan je daar heel makkelijk spotten. Uh, ik geef in mijn boek natuurlijk heel veel praktische tips daarvoor. Ook waar je ze kan vinden. En ja, ik vind een slank spotten is toch altijd wel een, uh, een dingetje in Nederland. Dat klinkt altijd zo uh, buitenlands. Maar dat kan ook gewoon in Nederland. Maar is nou zo? Dat is, dat, is, dat is één, hè? Dat is één. Oh, sorry. Oh, ja, sorry. Ja, dat twee. is één, oké. Okay. Ja. Twee. Uh, ja, ik ben ook wel echt een Veluwe-fan... Um, omdat je daar dat safari-gevoel, weet je waar veel mensen voor naar Afrika gaan, het spotten van de Big Five. Nou ja, wij hebben ook een, een Big Five van de zogenaamde Lage Landen, zeg ik altijd. Het Edelhert, het Wilde Zwijn, Ree, Das, Vos, allemaal soorten en nog veel meer. Die kan je allemaal op de, op de Veluwe spotten. Hm. Uh, ga een beetje vroeg je bed uit, zoek een, een plekje aan de, aan de kant van een weiland. Kijk een beetje of je wat sporen ziet van ho hoefsporen of wat dan ook. Je hebt een das gezien, hè? Zeker, ja. Inmiddels al een uh, aantal keren... Ah, oké. Okay. Want ik begreep dat dat een van de mooiste momenten is... Uit je, ja. uit je toch wel jonge carrière. Ja, toen was ik nog niet eens uh, boswachter. Of misschien net, net boswachter. Uh, we waren op vakantie in Forden uh, En in Gelderland. En daar zei een bewoner... joh, er zit daar een Dassenburg ergens. Hij uh, wees echt heel vaag ergens een bos in. Dus ik zei tegen mijn zusjes en mijn vriend... ik zeg, joh, we gaan, uh, we gaan vanavond kijken of we die das kunnen vinden... Mijn zusje al mee ziet van nou uh, komt ze met de praatjes nou het is allemaal wel dus wij een beetje sporen gevolgd weet je want je ziet dan wel uh, dassen die uh, ja alle dieren laten eigenlijk gewoon sporen achter ook gewoon uh, uh, ja banen weet je dus je ziet dat het gras gewoon uh, lang uh, ja, plat belopen. geslagen belopen is en aan het prikkeldraad zie je heel vaak haren zitten van dieren nou ja dus ook die zwart-witte dassenharen dus ik zei, joh we gaan het gewoon proberen we zien het wel dus ik had mezelf uh, en mijn zusjes en vrienden rondom een Dassenburg gepositioneerd... die we inderdaad tegenkwamen. Uh, en ja, helemaal niet wetend hoe je, nou, hoe je dat nou doet... en hoe je die beestjes ook zo min mogelijk verstoort. Achteraf was het een hele slechte actie. Uh, maar ben ik boven op zo'n ja, zo pijp gaan zitten. Dus zo'n ingang van zo'n hol. Uh, en ik keek dus naar beneden, zag ik dus echt de ingang van het hol. En uh, ja, op een gegeven moment gaat toch je aandacht een beetje verslappen... want je zit daar, het wordt donker en je mag niks zeggen. Dat, zover waren we dan weer wel, dat we wel stil moesten zijn... En uh, de rest zat ook allemaal op plekken waar ik ze niet kon zien. En het werd, werd steeds donkerder. En ik ging toch een beetje met mijn telefoon lopen spelen. Weet je, van nou, dit uh, wordt, ja. wordt niks. En op een gegeven moment hoor ik gewoon een weet je, iets wat ze adem inhoudt. Dus ik kijk onder me, nou dat is echt letterlijk een halve meter onder me en ik zie daar een das met zijn kop in de lucht, die grote, heeft een grote graafpoten, die staan echt zo voor zich uit als een soort uh, bokser, <laughs> Ik denk, oh jee, das. En hij heilt ook meteen door dat ik daar zat, dus we zaten echt allebei met onze adem in. Ik zag die neus in de, in de lucht gaan mm. en op een gegeven moment zet dat dier het op het lopen nou. We hebben verder heel veel geluid gehoord, geen das meer gezien, maar ja, je krijgt kippenvel. Je denkt echt, wow, er zit hier echt wat in dat, in dat hol. Weet je, mm. en dat, ja, je, je je, je weet het, maar je weet het niet echt. En dan zie je het, ja. denk je... wow, dit is echt, en het is gewoon in Nederland. Mm. En... Uh... Ja, op de beurt zit dus geen goed idee, maar ik geef in mijn <laughs> boek, boek wel tips hoe je wel dassen kan spotten, waardoor je dat ook kan ervaren. Ja, dan kun je het wat, uh, natuurlijk moeten mensen dat boek ook lezen, maar ze kunnen ook zich bijvoorbeeld aanmelden een keer voor een excursie met jou of een van je collega's in die andere gebieden. Als je zelf niet zo he, je weg weet in de natuur. Nee, dat is juist heel slim, denk ik ook. Weet je? Um, als, je, als je een keer door een expert toch laat zien waar je naar moet kijken, dan wordt het gewoon een stuk eenvoudiger. Ik doe dat in gaan heel erg met praktische tips: Van waar moet je nou op letten. Uh, maar je kan ook heel goed een keer uh, met een boswachter... bijvoorbeeld naar Edelher te gaan speuren. Of naar reën, of naar adders, weet je, wat whatever eigenlijk. Leuk voor met het hele gezin? Echt leuk voor met het hele gezin, serieus. En je zal zien dat je dan een beetje een paar tips krijgt... en wat houvast krijgt, dat je denkt, oh ja, hier, uh, hier moet ik op letten. En de volgende keer zal het veel eenvoudiger zijn... om het zelf te gaan zoeken. Dat zag eigenlijk, ja, het is gewoon trainen. Ja. Ja, je ogen trainen, je ja. Je traint gewoon uh, waar ja. je op moet letten. Meer gegevens op natuurmonumenten.nl. Ja. Denk ik nu. Ja, zo ja. goed. Ja. Nou, je gaat, je gaat er meer van stralen dan wanneer je over sport praat. Dat is wel. Uh... Is dat zo? Ja, dat, dat is, wel ja, top, ja. Dan is toch iets goeds. Als je een met een das hebt, dan gaat ja. het beter dan uh, over schaatsen. Mooi begin van een nieuwe serie, zou we zeggen. Hashtag ja. gaan twee. Ja. En door. En door. Ja. en door, dat kan ook ja, precies. Ja, precies. We gaan het hebben over uh, voetbal. De belangrijkste bijzaak in het leven, althans zo wordt vaak gezegd. Dat geldt zeker voor VVV-aanvaller Lennart Lennartie. Van de relatief onbekende spits werd hij een voorbeeld voor velen... door bloed af te staan aan een patiënt met leukemie... en zo een stamceltransplantatie mogelijk te maken. Hierdoor miste hij de wedstrijd tegen PSV. Tie had niet verwacht dat er zoveel positieve reacties op zouden komen... en dat zoveel mensen zich zouden aanmelden als donor. Voor hem is het niet meer dan normaal om een mensenleven te redden. Dat vertelde hij vandaag allemaal op een persconferentie... naast trainer Marie Stein. Ja, dat het dan positief opgenomen wordt, freut me natuurlijk. Maar dat er uh, zo so veel webel erom gemaakt wordt, uh, dat was me niet bewust. Maar ik heb gelesen dat um, ja, etlich viele neue veel nieuwe... Uh, ja, duizenden. Ja, duizenden daarvoor hebben... Ja, en wanneer je die zahlen dan ziet, dan um, was dat, geloof ik, waard. Uh, ik ben bijzonder trots op Lennart. Uh, de manier waarop hij daar met jongens is gegaan en, uh, en dat hij het überhaupt heeft gedaan, want het, uh, het is nogal wat uh, als sportman om dat te doen, want dat vergt nogal wat van je lichaam. Was ook, de, uh, ja, miste daar ook een belangrijke wedstrijd voor hem ook een belangrijke wedstrijd, een belangrijke speler voor ons, maar alles ja, viel voor ons weg om het uh, feit dat hij een mensenleven kon redden. Wenn man Menschenleben auf der einen Seite had and ein fußballspiel spielt auf der anderen Seite, ja würde ich mich glaube ich immer fürs Menschenleben entscheiden. Ich weiß nicht uh, bei wem das anders wäre, keine Ahnung. Aber uh, von daher ist mir die Entscheidung dann eigentlich gar nicht schwer gefallen. And hij heeft mij toen gevraagd of ik uh, toestemming wilde geven om, uh, om hem vrij uh, te geven voor die Bloeddon uh, hoor. Die, ja, um, nou, uiteraard uh, was mijn eerste vraag: wil je dat zelf graag? En dat wilde hij heel graag. Nou, dan uh, was het voor mij geen enkele discussie om hem, uh, om hem die vrijheid te geven. Ja, ik moet schon zeggen dat die toeschouwers uh, alle opgestanden zijn en geklapt hebben in de elf minuten. Dat was schon zeer speciaal. Ja, zeer speciaal. Dat moment dat er in de stadions voor hem geklapt werd, dat deed Lennartie dus veel. Die hoopt voor het eerst de volgende wedstrijd tegen FC Twente weer fit te zijn. Ja, het lijkt wel een medische rubriek, eh, zo langzamerhand. We gaan naar Lars Boom, die dit jaar eh, niet in de ronde van Vlaanderen... en niet in eh, parijs roubaix te zien is. Ja, dan vraag je je af waarom niet, Lars Boom. Goedenavond. Goedenavond. Nou, leg maar uit. <laughs> nou ja, omdat ik gewoon niet topfit uh, uh, kan raken... tegen die tijd dat de wedstrijden zijn. Ja. Uh, vanwege mijn, uh, mijn, mijn, uh, mijn hartoperatie die ik in uh, half januari heb gehad. Ja. Dus we zitten eigenlijk gewoon een beetje in, in, uh, in tijdgebrek, zeg maar. Hartritme stoornissen, hè? dat was het probleem. Ja. Mm -hmm. ja, leg even uit, uh, ten eerste, hoe merkte je dat je die, die, die problemen had... en wat hebben ze er vervolgens aan gedaan? Nou, de eerste keer dat ik het voelde waren we op vakantie... en uh, toen uh, naar een dag krant lag ik op bed... En, uh, toen voelde ik mij wat onrustig. En, uh, toen, uh, ik had toevallig mijn hartslag mee erbij, mijn horloge. En die denk ik, ik zal het me eens omdoen. Dus had ik hartslag 150. En dat is niet helemaal normaal. Als ik uh, met de kinderen op bed lig met mijn vrouw... Uh, kan ik dat soms nog geloven, maar... Uh, <lacht> maar, <met> de... <lacht> maar uh, dat je dan je horloge op hebt, dat is dan weer raar. Ja, ja inderdaad. <lacht> maar uh, Ja, dus dat was de eerste keer dat ik me en Toen ben ik meteen naar het ziekenhuis gegaan. En toen uh, werd dat geconstateerd dat, het, uh, dat ik mijn uh, sto stoornissen had. En uh, ja, dat kan niet, uh, ja, dat is niet gevaarlijk, maar het is niet prettig, zeg maar. Mm. En, uh, en toen kreeg ik een maand later kreeg ik het nog een keer... en toen, uh, ja, toen was ik er op tijd bij om, om, om in over even opgenomen te worden... om te kijken wat het precies was, zeg maar. En omdat ze toen uh, zeg maar een ECG konden maken... en uh, precies de locatie konden zien waar alles zat. En... Uh, en ja, toen heb ik een maand met, met, uh, met medicatie getraind en fiets. En dat voelde, ja, dat voelde niet uh, top, zeg maar. En uh, dan heb je toch altijd nog in je achterhoofd van, uh, ja, komt het nou weer terug? Of uh, kan ik nu wel goed trainen? En je wordt eigenlijk een beetje overgevoelig uh, op je, je borstregio zeg maar. Ja. En alles wat je voelt, denk je van, nou uh, ja, het is niet, uh, het is niet goed, zeg maar. En uh, ja, toen hebben we besloten om, of ik heb besloten om uh, toch die operatie te doen, omdat ik niet met, uh, met medicatie zeg maar de klassieke zin wou. Nee. En uh, die, die operatie is gewoon geslaagd en, uh, en die, is, die is goed verlopen. Alleen, uh, ja, wat ik al zei, we komen gewoon in tijdgebrek om om echt een topvorm te hebben. En uh, ja, ik ga daar niet aan de start staan om of 150 kilometer te rijden en dan af te stappen, omdat het ja, dat is niet uh, ja. Op die manier hoor ik daar niet thuis, vind ik. Zeg nee. maar. En dat vindt de ploeg ook niet gelukkig. Is er een moment geweest nu, hè? Dan, dan, dan ga je natuurlijk ook na zitten denken op de bank. Uh, kan mm -hmm. ik me zo voorstellen dat je op een moment hebt gedacht van... ja, uh, het is allemaal maar heel relatief. En heb je misschien overwogen om te, om te denken van... nou, misschien moet ik maar eens een mooie punt aan gaan draaien langs mijn hand. is dat niet in orde ja. geweest? Aan mijn, aan mijn carrière bedoel je? Ja. Nee, nee, totaal niet. Want ik heb uh, vorig jaar, aan het einde van het jaar, heb ik... Uh, Echt een super goede periode gehad. En, uh, en ik denk dat ik die gewoon weer ja, die benen en die conditie gewoon weer terug kan hebben. En uh, ik ben juist heel erg blij dat ik de operatie meteen, of ja, dat we die hebben gedaan, zeg maar. En, uh, ja, ja. en, en dat die goed is verlopen. En, en ik heb alleen net wat meer tijd nodig, zeg maar, om, ja, alle, om alles, alle regionen zeg maar, van mijn van mijn hartslagen weer te kunnen halen met fietsen. Ja. En daardoor ben ik, kan ik nu ook niet top, topfitte klassieker zijn, zeg maar. En, en als dat eenmaal terug is, wat, wat gewoon tijd nodig heeft... Uh, ja, ga ik gewoon weer uh, op dat niveau te komen. Ja, want, ja, heb je daar vertrouwen in? Want ik kan me we zo wel indekken dat het ook misschien een beetje onzekerheid met zich meebrengt. Van, kom ik daar weer? Nou ja, tuurlijk brengt het onzekerheid met zich mee. Dat is normaal, denk ik. Dat, dat, dat, iedere sporter is wel eens onzeker en, uh, en helemaal als je zoiets meemaakt. En dat, dat heeft ook uh, zijn tijd nodig. En je moet gewoon weer... Uh, die overgevoeligheid waar ik het net op had, zeg maar in de, in de borstregio, moet je gewoon weer uh, proberen te vergeten. Dus ik, uh, ik kijk daar nu ook niet meer naar. Ik ga gewoon lekker fietsen. En uh, ja, ik, ik, ik doe gewoon de trainingen die ik moet doen. En uh, als het niet goed voelt, dan doe ik het niet, zeg maar. Dus dat is wel, ja, op die manier probeer ik dat uh, te overwinnen. En dat, dat gaat eigenlijk best goed op, op het moment. Ja, goed. Uh, nog één vraag. We hebben nog uh, een klein uh, minuutje. Maar ik ben toch benieuwd, ga je nou... Zit te kijken op de bank naar Ronde van Vlaanderen of Parijs Roubaix of wat voor klassieker dan ook? Uh, ja, denk ik wel. Als, als ik thuis kom en uh, ik ben op tijd thuis van het trainen, dan uh, ga ik daar zeker naar kijken. Want het, uh, het blijft een supermooie koers om te zien ook. En uh, het is natuurlijk nog mooier om te rijden zelf. En ja, natuurlijk gaat het wel een beetje uh, zien, pijn in het hart doen. <laughs> uh, maar uh, ja. Ik ga er zeker naar kijken, ja. zeker, ook omdat ik gewoon uh, wil zien hoe de om mijn ploeggenoten doet en uh, ja. hoe het ploeg het doet, want ik denk uh, dat al die jongens er wel heel goed voor staan om. Uh, om uh... Om, die, om de komende periode een hele mooie uitslagen te rijden. Ja. Goed, um, uh, ik wens je een goede re revalidatie. En kom gauw weer ja. terug uh, op je oude Dank niveau. Graag. Dankjewel uh, van nu. Lars Boom was dat over zijn hartritme stoornissen... en de operatie die niet te voorkomen was. Dat was het dus uh, wat ons betreft uh, voor vandaag. Zometeen de collega's van WNL met die uh, avond... Uh, beste raadslid van Nederland. Morgenavond zijn wij de niet informatieve uh, verkiezingen. Ik ben er zelf wel met dit is de dag trouwens om half zeven. Maar we laten u voor nu achter, zoals gewoonlijk met Diederik. Ja, het referendum. Ja, morgen dus de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum... over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Afgekort de sleepwet. Voor de mensen die nog twijfelen, even een korte samenvatting... van waar die wet precies over gaat. De wet regelt dus dat de EU en Oekraïne beter gaan samenwerken... op het gebied van orgaandonatie. En dat de medewerkers van de veiligheidsdiensten... die hun huis volledig hebben afbetaald... dat die gewoon in aanmerking komen voor die bed, bad en broodregeling. En dat als men via de kabel erachter zou komen... dat mensen hun leven voltooid vinden... dan moeten die mensen kunnen aantonen... dat ze niet in loondienst zijn voordat ze een burgemeester kunnen kiezen. En daardoor wordt het dus makkelijker, als het goed is... om mensen uit veilige landen terug te sturen naar het voortgezet onderwijs. Overigens, die organen die zijn dus raadgevend... Dus de veiligheidsdiensten mogen je organen afstaan aan Oekraïne. Maar ze zijn daar niet verplicht om er ook iets mee te doen. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Raadgevend orgaan. Goed, tot overmorgen. We zijn NPO Radio 1. Met het NUSHONAL. Kan je nog even aankondigen? Ja, fijn, dank je. Goedenavond. Bij een raketinslag op een drukke markt in Damaskus zijn volgens Syrische staatsmedia zeker 34 mensen omgekomen. De markt ligt dicht bij Oost-Ghouta, de regio waar zwaar wordt gevochten tussen het Syrische leger en rebellen. Een tweede vrouw wil proberen onder een zwijgcontract... over een relatie met Donald Trump uit te komen. Voormalig Playboy-model Karen McDougal... die claimt dat ze twee jaar geleden 150.000 dollar heeft gekregen... van een mediabedrijf dat wordt gerund door een vriend van Trump. In ruil voor het geld zou ze niks mogen zeggen over haar relatie. Fortuna Sittard en de coach Sunday Olysee... zijn niet tot een compromis gekomen. De twee partijen stonden vandaag voor de arbitragecommissie van de KNVB... maar kwamen niet verder dan modder gooien. De arbitragecommissie doet nu binnen vier weken uitspraak. En Ringo Starr is door Prins William geridderd... voor zijn verdiensten voor de muziek en liefdadigheidswerk. Dat gebeurt op Buckingham Palace in Londen. Ringo Starr is de tweede ex-Beatle die wordt geridderd. 21 jaar geleden was Paul McCartney al aan de beurt. ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer staat nog steeds vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Zoetewoude, Rijndijk en Roelevarensveen, 6 kilometer file. En de vertraging is daar ook nog meer dan een uur... want er zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Ze zijn daar asbest aan het verwijderen... en dat gaat veel langer duren dan gepland. Waarschijnlijk tot drie uur vannacht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44... Verder is er zojuist een ernstig ongeluk gebeurd op de A73... van Maasbracht naar Nijmegen bij nijmegen Dukenburg. Die weg is nu ook versperd en de vertraging neemt daar snel toe. En ook op de N35 van Zwolle naar Almelo is een ernstig ongeluk gebeurd. Ook die weg is dicht bij Wiedmen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby Extra. Het beste raadslid van Nederland. Martijn Begreven. Ja, daar komt-ie! Kijk aan, kijk aan. Goedenavond, goedenavond. Welkom uit een bomvolle paradiso. Een extra uitzending van Haagse Lobby. Een speciale uitzending van de Omroep WNL. in samenwerking met BKB, de Volkskrant. Wordt vanavond bepaald wie het beste raadslid van Nederland is... Er waren er eerst vijftig, toen nog twaalf en nu zijn er nog vier finalisten over. Vanavond rond een uurtje of kwart voor elf hopen wij witte rook te hebben... en uiteindelijk voor de derde keer bekend te maken wie het beste raadslid van Nederland is. De kandidaat, en dan mag u voor applaudisseren in een bomvolle paradiso. Namens Nido Rotterdam is dat Noerdin El Ouali. Ja. Voor de Partij van de Dieren in Amsterdam, Jonas van Lammeren. CDA Hardenberg, oftewel Rick Brink. APPLAUS en dames en heren, niet onbelangrijk. Vanaf nu, en eigenlijk al twee minuten, zijn de stembussen weer, ik zeg er nadrukkelijk bij, tijdelijk geopend. Tot kwart over kunt u namelijk alsnog nu stemmen. Juist. En ik zie iedereen nu naar zijn telefoon grijpen. Wat zeggen we nou? Ik vergeet Willemien. Ja, daar kom ik nu toch op. Ik ben Een ontzettend spannende opbouw heb ik gemaakt, dames en heren. Dames en heren, het warme applaus is voor niemand minder dan... de dame voor de ChristenUnie, oftewel uit Middenburg, Willemien Treurniet. APPLAUS Zo, dan zijn we compleet. Niet onbelangrijk dat je de vier finalisten even uh, allemaal... Uh, laten we toch even met een heikelpunt beginnen. Uh, aan tafel zitten John Bel en Marieke Smits... Uh, beide uh, jurylid... Uh, jullie hebben het uh, uh, niet heel erg uh, gemakkelijk gehad de laatste dagen... want er is het één ander gebeurd. Uh, uh, en het dat heeft te maken met een exorbitant hoog aantal stemmen. We hebben een poging tot hek gehad. Met andere woorden, uh, we stonden onder druk met onze verkiezing. John? Ja, nou ja, een, een oproep uh, om zoveel mogelijk te stemmen... en dat er nu bijna 80.000 mensen hun stem hebben uitgebracht. En da daar, die lat gaan we vandaag wel breken. Dat is natuurlijk tof. Ik bedoel, het raadslidmaatschap leeft, uh, leeft wel. Ik geloof dat we drie keer zoveel stemmen hadden als vier jaar geleden... Uh, uh, ja, die hek is natuurlijk niet tof. Daar, daar, nee. daar balen we van. Uh, mensen die moedwillig deze verkiezing proberen te vernachelen om met wat voor reden dan ook, ja, daar, daar wordt niet vrolijk van. Nee. En, en, en nogmaals, je kan ook zeggen... iedereen maakt gebruik van allerlei dingen. Het is in, in ieder geval niet was het de bedoeling. Uh, en, en, en, we hebben uh, geen stijl gehad dat vol uh, uh, activiteiten ontplooide. We hebben uh, Nida in Rotterdam gehad, waar, waar heel veel uh, gebeurde. Dan ook nog die hek, dat brengt. Al met al, Marieke. Hoe gaan we nu tot die gewogen beslissing komen? Ja... Uh, in eerste instantie was het zo dat er 50% voor de online stemmers zou gaan. 50% van de jury. Uh, vanwege wat er dus zondagavond is gebeurd. Dus het feit dat die stemmen opeens zo extreem de hoogte ingingen... en dat er een poging tot een hek was. Hebben wij uh, besloten om uh, de stemmen die tot dan toe binnen waren gekomen... dus die zondagavond 25% te laten meetellen. Vanaf nu kan er dus weer gestemd worden... En die tellen we ook 25% mee. Dus uiteindelijk heb je 50% online stemmen. En dan nog de helft van het juryberaad. Juist. John, nog iets aan toe te voegen? Nee, dat, is, dat heeft ze netjes uitgelegd. Precies ik zeg in, in die zin even. Denk ik ook belangrijk om op te merken. Ik denk ook nog even terug. Ik zie hier de datum staan 9 maart. Dat de Volksraad voor de eerste een van de partners hier... Uh, uh, hierop publiceerde. En er staat er ook nadrukkelijk bij... het is niet bedoeld als populariteitspol. Het is echt de bedoeling dat er wordt gekeken naar effect. Ja. Mensen die het verschil uh, uh, uh, kunnen maken. John, ja, ja de, de, deze verkiezing bestaat om twee redenen. Eén, uh, uh, om, om natuurlijk ook politiek af en toe eens als een feestje te laten zijn. Het is hard werken. Uh, en dan mag je best wel eens een keertje in het zonnetje, zonnetje gezet worden. En dat verdienen volgens mij alle 9000 raadsleden wel een keer. En ja, dat doen we dan door deze verkiezing... Voor hopelijk ook voor allemaal. En ten tweede willen we ook laten zien wat het is om een goed raadslid te zijn. Want die vier die hier op het podium nu uh, naast elkaar staan... dat zijn allemaal mensen die uh, mooi werk verrichten in een raadzaal... waar volgens mij niet alle 17 miljoen Nederlanders een keertje komen kijken. En dat, dat, dat willen we ook graag onder het voetlicht brengen. Het is een part-time baantje, het is onderbetaald, het is hard werken. En we willen graag even laten zien dat dit wel de mensen zijn... die bijna vrijwillig de gemeente besturen. En, Marieke, en hoe hebben jullie uh, je onderzoek gedaan? Ik begrijp dat er zelfs contact met Griffiers is geweest. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die heb ik zelf vandaag ook nog uh, gebeld. Dus uh, vanuit die kant is het ook altijd even goed om nog wat informatie te winnen. Want dat is toch een objectieve kijk op uh, het raadswerk... wat de raadsleden daar doen. Uh, dus die hebben ons veel informatie kunnen geven. Uh, we hebben ze natuurlijk ook zelf gesproken. Bij WNL hebben we ook uh, de twaalf de die uh, toen verkozen waren... hebben we allemaal een reportage meegemaakt. Dus we hebben ook echt vanuit hun zelf kunnen horen waar ze voor staan, wat ze willen doen in de gemeente... en wat ze al bereikt hebben. Ja, Daar ja. was deze verkiezing ook een beetje voor bedoeld. Die eerste ronde was eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de jury werd geattendeerd op 50 fantastische kandidaten. Dat is gelukt. Dat moest door middel van het stemmen. We hebben ons in de eerste ronde nou ja, goed verdiept in, in al die kandidaten. Gebeld met, met lokale journalisten, met collega raadsleden. En die vertelden eigenlijk wat voor, wat voor kandidaten dit precies waren. Daar kwamen die twaalf dan uit. En ja, voor deze laatste ronde hebben wij nog eens echt extra een schepje dieper gegraven. En zo denk ik dat we ook in staat zijn geweest om een goed beeld te krijgen van deze vier kandidaten. Eh, ja, daar moet dan een knoop over worden doorgehakt. Dat is toch een stuk minder makkelijk. Als ja, je en, en het is zelfs zo dat ik jullie eigenlijk ook nu moet laten gaan... want jullie gaan eigenlijk voor de zoveelste ronde nu weer in conclaaf. Vechten. Ja. Vechten. Ja. Verbaal weliswaar, maar, maar toch. Uh, dus ik wou zeggen, uh, heel veel sterkte en wijsheid toegewenst. Ik geef er één keer een warm applaus, Smits en John Bell, dames en heren. Ja want nu ga ik de overige kandidaten allemaal aan tafel halen. Mag ik naar voren hebben? Geef ze meteen weer applaus. Jonas van Lammeren, Noorden el Wali, Willemien Treurniet en Rick Brink. Ja, meneer Brink, ik begin bij u. Ja. Um, vier en de Raad, Hardeberg. Yes. Um, ik sprak u eigenlijk even net met uw ouders... vlak voordat we, dat we hier allemaal binnenkwamen en begonnen eigenlijk even. Die commotie, toch even over die stemming. even. Ik, ik hoorde u zeggen dat u ongeveer de hele landelijke pers gisteren te woord gestaan heeft. Ja, dat klopt. Uh, je weet Hardenberg niet altijd goed te vinden, maar gisteren ging het volle uh, verwachtingen goed uh, in één keer. <laughs> nee, uh, kijk, wat er zondagavond gebeurde, uh, daar wil ik maar kort even iets over zeggen. Ik ben ook blij dat u mij die kans geeft. Uh, kijk, uh, wij moesten in Hardenberg hard werken om de 3500 stemmen, waar hadden we het over, om die voor mij uh, boven tafel te krijgen. Nou, dat lukte. Ik zat zondagavond aan de keukentafel bij mijn zus en zwager. En toen zei mijn zwager opeens, Rick, je 5.000 stemmen. Ik denk, nou, dat is gek. En toen kreeg ik daarna een tweet van iemand die zei, je staat op geen stijl. En ik zal eerlijk zijn, ik was één seconde blij. Want als jongen uit de provincie sta je niet zo snel op geen stijl. Nee. Maar toen las ik uh, het artikel en toen dacht ik, hé, hey, dit gaat niet goed. Nee. Want volgens mij is het zo dat je als raadslid moet zorgen dat je mensen aan elkaar verbindt. En hier werden volgens mij mensen tegen elkaar opgezet. En ik hoop dat de winnaar die hier vanavond van tafel loopt, of misschien wel rijdt, dat die een goede verbinder is. En dat die in de aankomende vier jaar de stad ook verder aan elkaar zal verbinden. Dus, en daar had ik moeite mee. En ik ben blij dat je me die kans geeft dat ik daar iets van kan zeggen. En dat doe ik ook bij deze. Okay. Ik uh, ga jullie alle vier even uh, kort met jullie in gesprek geven... dat we wat meer te weten willen jullie komen. Maar wat wij gedaan hebben, is ook uh, een aantal mensen gevraagd... om jullie eigenlijk op warme wijze uh, te ondersteunen... En, en, en te vertellen waarom jullie de beste zijn. Uh, ik ga beginnen met Jonas van Lammeren. Als je met één zetel in de Raad van Amsterdam zit... dan moet je een beetje van Shot houden, toch? Dan moet, je, dan moet je gewoon bij je idealen blijven... en uh, uh, blijven uitdragen waar je voor staat en nooit gereinigd worden. Nee, <lacht> want de frustratie ligt op de loer. Nou, ja, heel eerlijk, ja. Want uh, raadswerk, het werd net gezegd, het is hard werken en je staat voor je zaak. Dat is de reden waarom je de, uh, de gemeenteraad ingaat. En uh, af en toe is het best frustrerend als je denkt: ja, maar dat is toch gewoon eigenlijk een heel goed plan. Uh, waarom lukt het niet? En meestal lukt het dan een paar jaar later wel. En, en dat is waar, je moet gewoon volhardend zijn in wat je doet. We hebben uw grote baas in Den Haag gevraagd om eens even kort u te schetsen. Komt aan, Marianne Thieme. Een moment. Jonas van Lammer in Amsterdam moet het beste raadslid van Nederland worden... want hij doet geen vliegkwaad. Hij zorgde voor een verbod op het oplaten van milieuvervuilende ballonnen. Is er nu voor minima hulp bij dierenartskosten... en krijg je geen ongevraagde folders meer in de brievenbus. Ook zorgde de Emanz-fractie voor het opruimen van plastic uit het water... Jonas knokte al meer dan acht jaar voor een groene en die vriendelijke gemeente en heeft daarmee de titel Meer dan verdiend. Aldus, uw partijleider. Wat een wijze woorden. Ja. <hijnt�> Even toch, um, u, uh, u uh, krijgt veel waardering, los van of mensen het politiek met u eens, zijn u krijgt waardering gewoon voor het effect wat u sorteert. Hè? Er, er werden wat dingen al, wapenfeiten werd net opgenoemd. Heb je dan niet op een gegeven moment ook de behoefte om naar Den Haag te gaan? Ik had u misschien wel op een lijst ergens in, in voor de Haagse fractie uh, gezien. Of zegt u nee, ik, ik ben raadslid en daar blijf ik. Ja, die vraag is mij al twee keer eerder gesteld. En ik heb twee keer gezegd, ik ga niet naar Den Haag. Want als je in Amsterdam woont, dan heb je in, Amst in Den Haag niet zo heel veel te zoeken. Want dit is gewoon een mooie stad die er is. En hier wil ik gewoon werken. En oh, daar is bijna iedereen het mee eens, denk <tie> ik. <tie> <tie> nou ja, Rotterdam is een stukje mooier. Hoor. Rotterdam is een stukje mooier. Um, ik ga naar de tweede. Um, nou kom ik weer u terug, meneer Brink. Wie denk je dat we voor u uh, gebeld hebben? En het is lastig. Ja, um... Het zijn niet je ouders, zeg ik erbij. <tie> Oké, okay. ehm... Uh, nee, ik heb eigenlijk maar geen idee. Nee? Anders zou ik het zeggen. Het is de hoogste gezagsdrager namens uw partij in het kabinet. Kijk. Wie denkt u... Dan moet u nu eigenlijk wel weten wie het is, toch? De vicepremier van het ja. CDA. Heel goed. Hugo De Jonge, komt hij aan. Leuk. Ja. Het beste raadslid van Nederland komt uit Hardenberg in Overijssel. Daar woont onze Rick Brink. Rick is in allerlei opzichten een voorbeeld. Hij is een mooi en monter mens. Positief ingesteld en altijd uit op oplossingen. Hij zet zich naast zijn drukke baan met alles wat hij in zich heeft in voor de gemeente Hardenberg. Voor het verenigingsleven, voor ouderen, voor mensen met een beperking. En hij is ook een voorbeeld omdat hij laat zien dat het hebben van een beperking geen reden hoeft te zijn om niet mee te doen. Rick is gebonden aan een elektrische rolstoel. Maar dat weerhoudt Rick er niet van om iedere dag weer klaar te staan voor anderen. En dat past bij het CDA. Het omzien naar elkaar zit ons in de genen. En daarom, onze held uit Hardenberg, onze Rick Brink, hoort op het podium in Paradiso. Onze Rick rocks. Stem Rick, net als ik. My name is Hugo de Jonge and I approve this message. Daar zijn wij uh, heel nuchter ingesteld. En dat moet we ook vooral zo houden, maar dit doet me wel wat. Uh. Ja, ja. Ik, ik had ook aan uw ogen kijkend wel het idee dat die nuchterheid enigszins onder druk stond. Ja, maar die is nu ook wel weer terug, hoor. Ja, die... <lacht> U herstelt snel. Ja, ja. Maar het is toch bijzonder even, om daar de vicepremier van Nederland even in zitten. Ja, dat Zilver... is heel leuk. Uh, uh, we hebben elkaar ontmoet op het IJ in Amsterdam. Uh, ook hier. Uh, toen was de CDA bezig met het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. Ik was toen uitgenodigd om daarbij mee te denken. En toen was hij nog wethouder van Rotterdam. En dus ze hebben we een heel leuk gesprek gehad. Gewoon, eh, zoals je met elkaar spreekt eh, eh, met een biertje, gewoon heel leuk. Eh, en informeel ook. En eigenlijk hebben we altijd wel een beetje contact gehouden. En nu ook met, eh, met de gemeenteraadsverkiezingen in Hardenberg. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Je hebt af en toe even met de vicepremier van de uh, dag? Of, uh, hoe gaat het? Nou, nee, nou, heel af en toe, we hebben vooral wat communicatie via Twitter. En dat gaat erg goed. We hebben allebei ook een beetje een schoenentik. Uh, hij vindt het leuk en ik zelf ook. Ja. Dus uh, af en toe dan zet ik een keer uh, wat schoenen uh, op Twitter ja. en dan. Uh, <laughs> ja, dan kan ik rustig uh, even een kopje koffie pakken. En dan loop ik naar mijn telefoon en dan zie ik een reactie van hem. Ja, wat goed. Dus dat is wel leuk. Ja. Leuk goed. Ja. Wij gaan door naar de volgende: Noordin El Wali, we zijn bij jou uit. Uh, Zelfde vraag eigenlijk even. Wie denkt u dat we voor u gevonden hebben? Nou, Nida heeft geen lange armen in Den Haag. Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik zou het echt niet uh, durven zeggen. Dat moet uh, iemand op de fractie zijn geweest. Of misschien wel de partijvoorzitter. Weet je wat we doen? We gaan gewoon luisteren. mag u daarna naam wie we horen. Ja. Noordin is nu acht jaar gemeenteraadslid in Rotterdam. En in die tijd uitgegroeid tot een zeer succesvol politicus. En als je mij nou vraagt wat het geheim is achter zijn succes... dan zeg ik passie. Noordin spreekt altijd met passie. Passie voor Rotterdam passie voor de Rotterdammers en daarmee weet hij zijn stempel te drukken op bijna elk debat. Zijn beste vrienden en zijn grootste vijanden zijn het over één ding eens. In de Rotterdamse politiek kan je niet meer om Noorden heen. Was getekend, ja, daar mag je van applaudisseren. Was getekend Arno Bonte. En het bijzondere daarvan is, dat is eigenlijk de partij waar u eerst deelgenoot van was, namelijk GroenLinks... Meestal als iemand het nest verlaat, wordt er niet meer zulke warme bewoordingen toegesproken. Nee, niet op de wijze hoe ik GroenLinks verlaat heb. Het ging goede, goed overleg en ik heb mijn zetel ook netjes teruggegeven. Dus dat was het niet. Maar ik ben hier enorm blij mee. Ik heb Arno heel hoog zitten. Ik heb ook heel veel van hem mogen leren. Ik ben in 2010 samen met hem in die fractie gekomen. Samen met Judith Bokhoof ook. Die nu de lijsttrekker van GroenLinks is. En uh, ja, het is een zeer, zeer capabele uh, volksvertegenwoordiger, raadslid... Iemand die ook uh, heel veel voor elkaar heeft gekregen. Denk aan het vuurwerk uh, uh, vraagstuk. En zo nog veel meer. Dus ik vind dit een enorme opsteker en een enorm mooi compliment. Dank. Mevrouw dus, uh, ja. Teurniet, um, wie denkt u dat we voor u gevonden hebben? Wie, nou, wie zou u fantastisch vinden dat u hier zou toespreken? Nou, we hebben geen lange arm in Den Haag, maar wij we natuurlijk wel partijgenoten in Den Haag. Dus ik denk dat daar uh, iets gezegd is over mij. Dat heeft u ontzettend knap. Aangevold. Daar komt u aan. Het is voor mij een eer om Willemien terreur niet aan u voor te stellen. Willemien is onze lijsttrekker in Wildenburg. En er zijn twee dingen die aan haar opvallen. Allereerst dat zij opkomt voor mensen die misschien wel nooit op haar zouden stemmen. Voor laaggeletterden, voor kwetsbaren. Maar dat doet ze omdat ze vindt dat dat bij haar taak hoort. Ze is buitengewoon gedreven daarin. En het tweede wat uh, bijzonder is, is dat ze nu meedoet... met de verkiezing voor het beste raadslid van Nederland... En dat is iets wat ze nooit van zichzelf zal zeggen. Ze is zeeuw, ze is calvinist en dat zeg je niet van jezelf. Des te mooier dat vanavond de jury dat Nederland over Willemien Treunit kan zeggen dat zij het beste raadslid van Nederland is. Nou, mevrouw Treunit, zal je maar gezegd worden. Ja, Hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. <lacht> <lacht> en, was u verbaasd toen u geselecteerd werd? Ja. Waar zat die verbazing in? Want je hebt best een aardig trekrecord. Ik, ik, ik verbaas me niet zo dat de jury over u gestruikeld is. Nou ja, weet je, je hebt gewoon je werk te doen wat je moet doen. Kom, ik je? er bij de microfoon, Sorry. ben je nog beter voor. Nou, je bent ChristenUnie-raadslid en daarom doe je ook je werk... Uh, wat je graag wil doen voor je eigen gemeente, voor de mensen om je heen. Nou, dat doe je met liefde, met inzet... Uh, ja, en wat Gert-Jan ook zei, ik zal niet gauw zeggen dat ik de beste ben... of dat ik het supergoed doe, maar wel met gedrevenheid doe ja. ik het. Maar daarom wel verrast uh, dat ik genomineerd ben door iemand. Ja, ik las ergens ik... van u dat u zei, ja, ik, ben, ik, ik, ik had vier opgroeiende kinderen. Ik was wat toen aan, aan iets nieuws. Nou, ik zat uh, met vier uh, kleine kinderen thuis. Onze jongste, Nout, is er niet bij, die was toen net een jaar. En dat was prima om thuis te zitten, maar het is ook heerlijk om een keer wat anders te doen. Dus toen zei iemand van, joh, weet je, zal je de politiek niet ingaan? En toen was eigenlijk mijn eerste reactie van, nou ja... Nee, eigenlijk niet. Nou ja, toen nog heel wat gesprekken gevoerd. en Toen was het van, ja, ik ga het doen. En dat was gewoon geweldig om te doen. Ontzettend leuk om je voor je eigen stad in te zetten. Voor je eigen inwoners. Dus ik doe het nu acht jaar. En ook met heel veel liefde ga ik de komende vier jaar weer aan de slag voor Middelburg. Nou, dan zitten we hier natuurlijk te praten over raadsleden. Maar zitten er dan ook bijvoorbeeld, brandende ambities om uiteindelijk toch ook wethouder te worden? Dus echt het controlerende orgaan te verlaten en uiteindelijk te gaan besturen? Nou ja, een wethouder en raadslid is heel wat anders. Heel vaak wordt er doorgeschoven, maar een goed raadslid hoeft echt geen goede wethouder te zijn. Uh, dus de logica uh, zie ik niet helemaal. Al is het wel voor mijzelf, hoe langer ik als raadslid bezig ben, begint het ook toch wel een beetje te kriebelen om uh, wellicht wethouder te worden op termijn. Op termijn over twee weken? Nee, niet over twee weken. <laughs> <Okay>. <laughs> Meneer Brink? ja, nou, kijk, weet je wat het is? Uh, uh, ik ben uh, slechts vier jaar raadslid. Uh, dat vind ik zelf uh, vrij kort. Uh, blijkbaar doe ik wel iets goeds, anders dan zat ik hier niet. Zeker. Uh, maar goed, het is wel zo dat uh, ik, uh, en dat zei mevrouw Treuning zojuist ook, uh, het raadslid zijn is wel iets anders dan een wethouder zijn. Hè? Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Uh, ik vind het zelf belangrijk dat ik heel uh, uh, breed georiënteerd ben als raadslid. En ik heb uiteraard de afgelopen vier jaar mijn portefeuilles die ik zelf had als eerste woordvoerder. Nou, die ken ik echt wel uh, met alle punten en komma's. Uh, maar hij moet wel wat breder. En ik zou het leuk vinden als ik in de komende vier jaar... maar goed, daar gaan de inwoners van Hardenberg mogen weer iets van vinden van de gemeente. Dat die mij de kans geven om het de komende vier jaar verder te verbreden. Want ik denk dat dat nu voor mij wel de beste oplossing is. Meneer Wally? Het klopt, het zijn... De... Twee verschillende uh, ambten, om het zo te zeggen. Ik denk wel dat wethouders met raadservaring vaak ook betere wethouders zijn. Omdat ze uh, natuurlijk ook weten uh, uh, ja, welke krachten en, en, en, en noem maar op... Uh, um, in die raad uh, uh, uh, gaande zijn. Dus je kan daar echt je voordeel mee doen. Uh, of ik de ambitie heb... Ik, uh, Stel me heel beschikbaar aan mijn partij. We hebben gewoon een uh, commissie. Ik heb de ambitie wel. Maar dus als je de partij aan u vraagt doet u het. Ja, ja, bent u net maar op de tegelijkertijd, als ik nodig ben in die raad, dan blijf ik ook heel graag in die raad. Okay. Ja. Dat, dat klinkt toch een beetje alsof u een gesprek met, in de spiegel met u zelf aangaat. Nou, het <laughs> gesprek is een beetje gevoerd met uh, verschillende mensen. Okay. Dus, uh, okay, okay. Ja. Um, iets anders is. Er is heel veel media aandacht geweest: ook uh, eigenlijk hoe de, de, de, het raadslidmaatschap onder druk staat. Partijen die moeite hebben uh, voor het recruteren van de raadsleden, ook als je naar de percentage kijkt... van raadsleden die vroegtijdig de raad verlaten... omdat het toch moeilijk bleek te combineren met een baan. Dus eigenlijk kan je zeggen, als je de horizontale lijn trekt... is dat het raadslidmaatschap onder druk staat voor veel mensen. Wat is voor jullie een van de belangrijkste zaken... die als eerste geregeld moeten worden, meneer Van Lammeren? Ja, het valt binnen mijn partij gelukkig... binnen Partij voor Dieren valt het heel erg mee... en kunnen we eigenlijk redelijk makkelijk aan mensen komen. Uh, alleen wij zijn zelf heel selectief... Uh, maar het gaat erom... Uh, waarom gaan mensen de gemeenteraad in? En bij Partij voor Dieren merk ik gewoon... Uh, waarom willen mensen actief worden? Merk ik dat zij staan uh, voor het partijprogramma. En, uh, en niet omdat ze denken dat het uh, heel veel media... of heel veel glitter en glamour is. Als je, wat, er, wat er zou moeten veranderen... en uh, in Amsterdam en de grote steden is, de, is, de, is het salaris... of je krijgt een vergoeding, is dat nog best goed geregeld. Maar waar ik me erg zorgen om maak... Is de kleinere gemeentes waar de vergoeding echt heel weinig is? En okay, de controle door de lokale uh, pers. Dat zou echt meer Punt pers gemaakt. mogen om okay. uh, gemeentes maar te controleren. Maar een van de elementen die u nadruk nou noemt, de raadsvergoeding zou omhoog moeten gaan. Mevrouw Treur, niet? Wat, wat zou u vergoeding. voorstellen? Nou, voor de kleinere gemeentes zeker. Want precies wat Jonas zegt, kleine gemeentes krijgen erg weinig. Maar je moet een bepaalde passie hebben en dan zijn het ook wel weer de, de randvoorwaarden. Wat ook niet zo heel belangrijk is. Maar het kost gewoon heel veel tijd en daardoor zie je steeds minder mensen die het naast hun gewoon werk kunnen gaan doen. En, en daar zit een spanningsveld. En er wordt gewoon aan alle kanten getrokken. Dus je moet gewoon heel sterk zelf keuzes maken. Meneer Wally, even... Um... U had vanavond ook nog... heeft u een invitatie om op een andere plek te zijn, volgens mij, hè? Dat klopt. Waar, waar bent u nog meer gewild vanavond? NOS, ja. debat, ja. Maar daar bent u niet. U bent hier, waarvoor dank. Maar waarom? dat ja. nee, was een hele moeilijke afweging. Wat doe je als uh, raadslid of als lijsttrekker in een uh, campagne? Zit je dan uh, bij het NOS? Met waarschijnlijk ook een uh, miljoenen publiek? Ik weet niet hoeveel mensen kijken in een uh, zeer belangrijke en spannende race. Of uh, kom je hier naartoe? En de afweging is duidelijk. Ik zit hier... Dat had ook te maken met de enorme steun in de afgelopen dagen... van vele, vele, vele uh, ja, prachtige mensen die uh, nou ja, de moeite hebben genomen... om een smsje te versturen en soms ook meer. Dus uh, ja, die wilde ik niet in de steek laten. Maar om even de vraag te beantwoorden, want daar begon u mee. Uh, kijk, het, het is het meest eervolle om te mogen doen, raadslid zijn. Dat meen ik oprecht. Maar er, zit, er kan ook een schaduwkant aan zitten. Dus ik begrijp best dat het voor sommige partijen... zeker in de grote steden soms lastiger is om mensen... Uh, zo ver te krijgen dat ze zich ook willen inzetten. Ik heb het recent meegemaakt met geen stijl. Uh, er zit een enorme risico ook uh, dat als je je nek uitsteekt... je de schouders onder die stad zet. Ja, dat er ook uh, uh, uh, ja, uh, soms uh, gepaard kan gaan met negativiteit uh, ja. en, en, en dat soort dingen. Ja, daar zit je ook niet op te wachten. Je wil gewoon uh, een Maar er is in een een contradictie. Aan de ene kant zoek ja. je het ook op... Ter profilering van jezelf. Het is een algemeenheid hoor. Je, je specifiek naar u toe. En tegelijkertijd is het ook vervelend dat je er permanent mee te maken hebt. Nou, Ik heb, niet, uh, ik heb dit niet opgezocht. Ik ben uh, genomineerd. Uh, je doet mee, zoals iedereen. En, uh, en een site. Uh, en ik heb een sms van de burgemeester gekregen. Had betalen. Dat vond, vond ik treffend. Hij zei ook, je mag dit ook gewoon delen. Zeg, ik vind het echt beneden alle pijl. Dat de mediaplatform zich bedient van racistische uh, uh, methoden. Om uh, zo'n uh, poll uh, uh, uh, ja, te beïnvloeden. Ja, dat doet wat met je. Uh, dat, ja, dat, dat roep je niet op je af. En als je een demonstratie organiseert of wat dan ook, dan gaat het niet om jou als persoon. Maar dan gaat het om het punt waar je, je aandacht voor vraagt. Dus dat, ja, dat, ja, zo stijgt er in ieder geval in. Ik ga ter afronding van dit eerste half uur uh, jullie even alle vier vragen. En ik begrijp dat jullie natuurlijk een scala aan voorbeelden hebben... Maar selecteer één belangrijkste wapenfeit van jullie individueel als raad afgelopen vier jaar. Ik begin bij u. Ja, dat waren inderdaad veel, maar ik vond het jeugdleentje wat ik heb geïntroduceerd in de gemeente Hardenberg. een jeugdlintje. Een jeugdlintje. En dat klinkt uh, politiek heel onbeladen. Maar uh, ik vind het heel belangrijk om als gemeenteraadslid vooral jongeren te betrekken bij de lokale politiek. En de verslaggever van WNL die zei van ja, maar als je dat met hele jonge mensen doet, die mogen toch helemaal niet stemmen. Nou, dat is in waar. Uh, anderzijds is het wel zo dat je dan wel iets teweeg brengt. Uh, nou, en er werd in onze gemeenteraad heel uh, vaak gesproken over toch wel wat negatieve klanken in het kader van jongeren. Bij ons zijn de zuidketen echt wel een groot thema. Okay. Uh, dingen die ze stuk maken. En ik denk van, goh, kunnen we ze dus nou niet een podium geven? Waardoor we jongeren die iets goed doen voor een wijk, buurt of in zonnetje kunnen zijn. Uh, ik wilde iedereen voor het korte voorstel een uh, punt laten maken. Maar u heeft zo'n gloedvol betoog. En ik hoor de muziek al. Dat betekent oh. dat u over drie direct na het nieuws en de reclame diezelfde vraag gaat stellen. <lacht> nee. Ik kan u nog melden dat wij hier uh, een ontzettend mooie avond hebben. Live vanuit de Paradies. Let u op, dames en heren, met een buitengewoon enthousiast publiek. <tied> nog stemmen. Tot kwart over tien zijn de lijnen open en zo rond half elf. Ik corrigeer mij onmiddellijk. Om half elf dan gaan de lijnen dicht. U mag nog stemmen. En uiteindelijk wordt hier vanavond gekozen het beste raadslid van Nederland. Rond half elf, kwart vijf, elf verwachten wij hier de uitslag. En dan uh, hoort u hier meer vanuit Paradiso, waar de vier kandidaten te zetten. Jonas van Lammeren, Partij voor de Dieren in Amsterdam. Noordin El-Ouali, raadslid NIDA Rotterdam. Willemien Treurniet, raadslid van de ChristenUnie in Middelburg. En Rik Brink, hij is lid van het CDA in de gemeente Hardenberg. Dit zijn de vier kandidaten. Rond half elf weet u de winnaar. Tot zometeen.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 De xenofobie in het land neemt toe. Colombia. Venezolanen pikken voor de helft van het geld onze baantjes in. Bussen vol vluchtelingen worden teruggestuurd. Dagelijks worden twee tot 300 Venezolaanse vluchtelingen... in de stad opgepakt en hier teruggebracht naar de grens. Internationale organisaties slaan alarm. Het deporteren van mensen, we kunnen het niet toestaan. De nieuwe vluchtelingencrisis. Morgenavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1, het Oefen, nieuws van alle kanten...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 NTO Radio 1.